Ja zuster, nee zuster. Bijna altijd zeiden ze ja zuster, de bewoners van het rusthuis. Maar ze zeiden hardgrondig nee zuster. Die keer dat ik bijna ja zei, tegen meneer de groot. Het begon allemaal in zijn parapluwinkel. Wat is dan dit, ja, de heer? Als dit? Maar ja, dit is eigenlijk geen paraplu te noemen. Dit is een stijlvol kledingstuk. Kijk, u draagt hem. Een... Met deze panel, Met deze hoed. Zo. En dan heeft u losjes over de arm. Vooral losjes over de arm. Voelt u? En dan gaat u zo. Wandelt u zo. Ik en... zoek anders een paraplu voor de regen en niet om losjes over de arm te Dat houden. Dat begrijp ik ook. Deze is ook... Deze is ook verregen. Kijk. Wat een scherm. Het lijkt het uitspansel wel. Zo fors. Dat is het 4380. Oh, nou, geen denken aan, hoor. Geen denken aan. Maar we hebben ze in alle prijsklassen, meneer. Ja... Bijvoorbeeld hier, hier deze, die draagt u die draagt u met deze hoed. Hè? Kijk, dat is ook een aller aardigste paraplu, ziet u wel? Dat is 23 gulden, 80. Ja, ik vind het wel stijlvol, maar ik zou toch liever weten wat die opvouwbare kosten en hoe werkt. Oh, dat is, ja, dat zal ik u wijzen. Kijk, dat is, dat is de kneudel. Ja, dat is de kneudel. kijk. Eén, twee, hoeps, hoest eraf. Voelt u? Heel eenvoudig. Eén, twee hoeps. Op de knop drukken en het uitloezen. En dan één, twee hoeps. En dan staat hij. En nou weer terug. Hoep? Dat is ook vrij eenvoudig. Hoep. Ik bedoel, zo. En dan moet-ie in. Hé. Ja, nou moet-ie in. Nee, nee, wacht even. Hoeps, nee. Wacht even. Hoeps, nee. Nou, dat dacht ik al lang al. Makkelijk eruit, maar erin. Ho maar. Dat gaat nooit hoep. Dat gaat wel hoep. Alsjeblieft. Ziet u het? Het gaat. Au! Het gaat. Au. Nee. Wacht, ja, wacht u nog even. Oh, oh. Dat... Ik heb ook nog iets, iets heel anders voor u. Dat is meer een buitengenre. Dat is een vissersparpluie. Dat is. Kijk, deze. Voor vissen. Ik weet niet of u er ooit aan doet. Maar hier. U draagt het met de pet. Met de pet, zo. Voelt u. Goedemorgen, mevrouw. Eh, zie... Nou, kijk, zuster Clivia. Dag, meneer Boerval, ook een paraplu aan het komen. D dit is, de, de bloze vis, is het bloze visseltje, zo. Ja, wat ja, kost die? Uh, uh, wat kost die? 39,40 Dat, uh, uh, 39, dat laar. Dat... Nou, dan denk ik echt dat ik mijn eigen paraplu nog maar een potie hou hoor. Ze zijn mij te deur. Die hap is mijn te groot. Dag, zuster. Ja. Het is jammer. Het is heel jammer. Het is heel jammer. Te duur, zeg meneer. Meneer leeft nog in een prijsklasse van dertig jaar geleden. Zo, zuster. Wat kan ik voor u doen? Nou, uh, ik wou graag een paraplu. Hé! Hey. Ja. Ja. Uh, misschien is zo'n opvouwbare wel iets voor mij. <coughs> ja, zuster. Dit is uh, de kneudel. Is, is de kneudel. Maar ik zou u niet... Aanraden. Oh nee. nee. En wilt u hem toch misschien even demonstreren voor mij? Uh, ja, het is vrij eenvoudig. Kijk, hoeps. Zo, het hoest eraf. U drukt op de knop en dan komt het uitbloeien. Hoeps. Zo, ik weet. Ben... Oh. Ah, ze weet. Oh, ja. <laughs> ja. Dat is geweldig. En nou er weer in. Ja. Kijk, nu moet ik u een bekentenis doen. Ik kan niet zo goed met de kneudel omspringen, nee, nee. Mijn, mijn vrouw, die kon enorm met de kneudel omspringen, ja. Mijn vrouw, die deed de kneudel de hele dag er maar in en eruit. Ja, dat het een lieve lust was voor de ogen en zo. Ja, ja, nooit moe, helaas, helaas. En uh, uw vrouw is er niet? Nou, kijk, uh, sinds acht maanden ben ik weduwnaar uh, En sindsdien... Uh, kan ik de kneudel niet zo vlot ah, demonstreren nou, als altijd. erg treurig, maar ja, uh, ik ja. wil best een andere paraplu hebben, hoor. Oh, dat is... Uh, die, misschien daar. Die? Oh, juist. Ja, ja, nee, ja. Zuster, dan moet je me niet kwalijk nemen, maar dan moet ik je toch wel een vraag stellen. Is deze niet iets te streng en te zwart? Voor een zo bloeiende vrouw. Nee, Zot, wat zou u zeggen? Van deze, hè? Kijk dus. <laughs> ja. <coughs> ja. Ja, ja. Mooi. Kijk, u draagt hem. Wacht, ik zal het u even demonstreren. U draagt hem in de mondmuts, voelt u? En dan heeft u bij wijze van spreken een stola. Zo, om erbij, om erbij dan. Zo. Hé, hey, ja. Kijk, nou ben ik toevallig, ben ik een man, hè? Maar u krijgt toch enigszins een indruk als u mij... Kijk, van de dit er dacht ik. Ja, ik ben besloten om deze maar te nemen. Mooi. En ik heb gezien uh, 24,75 Ja, en omdat u zuster bent, krijgt u hem voor 20 gulden. Daar. <lacht> ja. Dank u wel. Ja, u zult er succes mee hebben in het ziekenhuis waar u werkt. Ja, en de dokters, die zullen roepen. Hmm. Oh, maar uh, ik werk niet in een ziekenhuis, dank u. Ik heb een rusthuis. Ach, bejaarden. Uh, nee, geen bejaarden. Allemaal aardige jonge mensen, hè? Altijd gezelligheid. Ach, gezelligheid. Ja. ja. dat is een woord... Pardon. Dat is een woord wat ik niet meer ken. Nee, gezelligheid. <coughs> gezelligheid. Nee. Sinds ik uh, alleen ben, ben ik al door alleen. Ach, wat naar voor u. Ja, ja, ja. Nooit meer iemand om mij heen. Die is voor me kookt. Die bijvoorbeeld is dus een, een heerlijke bokking voor mij bakt. Ja, ik heb ik toevallig. Met oh, gebakken bokking, ja. ja nooit iemand die de kneudel er weer in brengt. En nooit iemand die mij de nek masseert. Ja, ik heb in de nek heb ik toevallig een spier hier. En die staat met deze beweging niet toe. Au. Ach, heden, ach oh. heden. Gaat u dan toch even zitten? Ja, hoezo? Ja, knap. slotte ben ik verpleegster, nietwaar. Oh ja. Dus misschien kunnen ja. wij daar even mee aan. toevallig, ja. Opknappen. Oh, ja, ja, ja, ja. Zo. Huh. Waar is het hier. Ja. ja, ik zou zeggen iets meer naar rechts. Oh, wacht, eens even. Ja. Die is één. Deze. Nou, ja. Zie, Dat daar was heb hem ik hem. Ja. Daar dacht ik al. Kunt ja. u even wat ontspannen en het hoofd Ontspan, wat naar voren? Ja. ja, hoeft niet overdrijven, maar alleen het hoofd wat naar voren. Ja. Hè? En u één, kies nog elkaar ja. en daar komt hij hoor. Bam! Ja. 2, 3, 4, 5. Nou, zij voezig een paraplu gekocht. En sindsdien is ze elke dag in die parapluwinkel. Ze gaat hem masseren. En ze brengt een vis. Ze draait voor de spiegel met de paraplu. En zegt, kon ik maar een bondmunt dragen? Bokken weer, man? Baby! En de roodkijkers niet meer om. Twee. Het is altijd meneer de Groot. Ik moet even naar meneer de Groot. En meneer de Groot vindt dat ik zo goed bokken bak. Nou. Zo, waar is de zuster? Is er niets. Bink, bink, bink. Is er niet. Ja, ik kwam alleen even kijken of jullie mijn kat ook gezien hadden. Minou. Nee hoor, dat hebben we niet gezien. Waar is ze, zuster? Huh? Paraplu, meneer. Alweer, merkwaardig. Vijf, ja. Gisteren zag ik al ook al lopen met een schaaltje bokken. En Ze liep zo uitdagend met een parapluutje over de straat. Zou je denken dat. Uh... Dat wat? Nou, uh, dat die meneer verliefd op Therese en zij op hem. Ach, wel nee, wat een onzin. En... Uitgesloten. Ah, onzin, nonsens. Nou, uh, ja. ik ben er wel eens bang voor. Oh, het ja. zou geweldig ja. zijn. Oh, ja? Gaat ze trouwen? Ja. Ja. Gaat ja. ze ja. daar wonen? Komt dit huis leeg, maak ik hier een hotel van. Oh, het zou schitterend zijn. Afschuwelijk ja. zou het zijn. Ja. Zuster Clivia trouwen met die enge man, met die enge snor. Daar steken wij wel een stokje voor, hoor. Oh, ja, dat is weer ontzettend Sets. egoïstisch van jullie. hè? Dit is wel gruwelijk. Ik begrijp niet hoe jullie dat kunnen doen. Fijn. Nee, ik, ik begrijp er niets van, want ik zie het al voor me. Zuster Clivia in sneeuwwit, met toch nog een toefje oranjebloesem erop. Oh, en een sleep erachteraan. Vijf. Mag jij misschien wat bruidsjonkertje zijn, Ger? Ze doet het niet. Ze is veel te verstandig. Oh, nou, mochten jullie mijn kat zien? Vier. Waarschuw me dan. Zuster Clivia trouwen? Nee. Zo. Heerlijk was het, zeg. Heerlijk. Heerlijk. En het ruikt ook zo zalig. Heerlijk. Dit noem ik. ik pas bokking eten, ja. Nou, dat doet me plezier, hoor. Ik heb ja. met zorg voor u gebakken, meneer de Groot. Eh, uh, ja. Ja, nee. Nou wou ik u toch eens wat vragen. En dat is? Zou u Johan tegen mij willen zeggen? En mag ik dan... Klivia zeggen. Nou, ja, kijk, ik ben nou helemaal niet zo gauw van jij en jou en, en, en zo lang ken ik u nog niet. Oh, het is voor mij of elkaar al jaren kennen. Voel je dat ook niet, Klivia? Zeg eens, Johan, hè? Johan. Ja, prima. <laughs> Heerlijk. Geslaagd zou ik willen zeggen. Ik vind het allerliefst. Ik vind het gewoon allerliefst dat je je zo bekommert om een arme oude naar Oh, maar, maar ik vind u helemaal niet zo oud. Nee. Nee, heus niet. <laughs> nee. nee. Vind je me niet oud? Niet te oud. Uh, zal ik even met vuile bordje. Uh... Ja. ...wegbrengen ja. naar de keuken. Ja, ja. Ja. Sinds jij hier iedere dag zo schattig aankomt... Hè, ...heb ik hier in huis iemand die mij A. de nek masseert... ...B. de bokking bakt... ...en C. de kneudel erin kan krijgen. Voor mij een hemel op aarde. Ja. Nou, ik, ik ben blij dat u het waardeert, hoor. Ja, ja. Ach, hij liep misschien wel hard van stapel, Johan. Maar ik vond hem toch geen onaangenaam persoon... Ik ging best graag naar hem toe om zijn nek te masseren. Alles leek vredig en zorgeloos totdat opa op een keer... met een oude plu de winkel binnenkwam. Ah, meneer. Huh? Ja, ik heb hier een herderre plu. Ja. Ik dacht, misschien kan u hem even repareren. Uh, nee, nee, dat doen wij niet, repareren. Dat doet u niet. Nee, dat doen wij niet. Nee. Uh, en dat staat op de deur... Alle reparaties? Ja, ja, het staat wel op de deur, maar even zo goed, we doen het niet. Oh, nee. Waarom staat het er dan? <laughs> Personeelsgebrek, waarde, heer. Ja, oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, kijk, maar het, is, uh, het is maar een, een, een kleinigheid. gein, zie ik wel. Is... Wel, nee, nee, nou is je helemaal goed, zeg. hele verlichtings... Apparaten vernielen met ja. een paraplu uit het jaar 1803. Ja, het, het, het, het, het was wel een ongelukje. Een ongelukje? Ja, ja. ja, de verlichtingsapparaten groeien me niet op mijn rug. Ja. En dan, weet u wel wat zo'n ding kost, afgezien van de bende die het ja. veroorzaakt? Ja, nou, dan ga ik maar naar een andere zaak doen. Oh, nee, zo, maasje, oh nee, meneer, oh nee, zo gaat dat niet als ik hem dus uitknijpen. Nee, dat wordt voorgoed geblazen. De lamp en de aanlegkosten. Opa. Ja, wat? Ah, de opa. Oh, ik wist niet dat je grootvaar was. Ik wist niet dat u de opa was van uh, zuster Trivia. Opa, wat is er gebeurd? Nee, ik stoot per ongeluk met de perreplu tegen die peren. Nou oh, ja, het was een ongelukje, zoals meneer zegt. meneer, Het heet toch het niet expres, nee. niet waar, meneer? Ja, het, het, het was een ongelukje. Ja, ja. ja. ja. Opa, ik, uh, ik zou het wel vergoeden, hoor. Ja. Ik komt best in orde. Wel nee, Trivia, je hoeft je niet te vergoeden. Ben je maal? Dat was toch een ongelukje van meneer? Praten we me niet meer over. Waarom bent u niet thuis? Bij Gerrit. Ik, ik ja. ben hier alleen maar even op visite. Oh. Nou, ik zal maar gauw naar huis gaan, de Ja, ja, Europa, ik zal ja. gauw naar huis gaan. Scueless Zeg maar gauw naar huis gaan. Dag, opa. Ja. Gaan ah, naar huis gaan? Ha. Het is zo'n aardige oude baas. Ja, ja, maar ik besefte helemaal niet dat het je opa was. Maar het is mijn opa ook helemaal niet. O, nee? Oh nee, het is Gerrit zijn opa. Oh ja. Zo. Nou, zeg, ik zal dat uh, ding wel vergoeden, hoor. Och. Die dat, dat, zeg, ja. maar wat zie ik nou? Wat dan? Het is bij vijf. O, o. Ja, ik moet naar huis, Ja, kom je, het manteltje. Ja. Zo, pas op je kapje. Het slipje. Ja, slipje, ja, zo, zo, zo, fijn. Zo, <laughs> nou, hoor. Dag meneer de Groot. Ah, uh, uh, Clivia toch. Oh, dag, Johan. Dag mijn goede vee, adieu, tot morgen. Tot morgen. <laughs> een bijzondere vrouw, een bijzondere vrouw. Een... Ah, meneer, toch aan de paraplu. Niet de kneudel, mag Niet ik... Niet de kneudel, nee. Nee, nee, nee. nee. Die eenvoudige zwarte van 19 gulden. Ah, juist, prachtig, prachtig, kijk eens. <laughs> een schattige paraplu, laat hem met deze goed. Ja, zo is het wel goed. Oh, laat je maar. Ja. Ah. Ach, ja, ik ken zuster Clivia al sinds jaren. Ach, ja. Ze is mijn buurvrouw, ook mijn beste vriendin. Ja, ja. Maar. Zo aardig en zo ingoed. Ja, ja, ze heeft een rusthuis, heb ik gehoord. Ja, met allerlei vagebonden en tuig. Ondankbaar tuig. Nee, nee, nee. Maar waarom ja. doet ze dat dan? Ze een goede hart. Ze betalen er geen cent. Oh, nee. Maar waar betaalt zuster Clivia dat ja, geld? Ze heeft geld. Ja, ze heeft geld. Ook dat nog. Ik bedoel, zo, zo. Zo, zo. En is zij dan een tikje verkwisten diep het geld smijten? Niet ja, minst. Ze is zuinig en keurig en ze kookt verrukkelijk. Ach, ik had zo graag met haar willen trouwen. Het is niet gelukt. Nee, niet gelukt. Nee, nee, nee, nee. Ze wil me niet. Het grote verdriet van mijn leven. Ja, ja, maar misschien wil ze helemaal niet trouwen. Ik bedoel, met niemand. Nou, niet. Nee, dat denk ik nog niet. Ze zal best willen trouwen, als de ware Jozef maar komt. Oh, juist, ja. Ja, kijk, ik ben wedunaar. Ik dacht, euh, nou ja, kijk, als u denkt dat het voor mij te hoog gegrepen is, moet u het zeggen. Dan, doe ik, dan begin ik er niet eens aan. Oh ja, veel kans geef ik u niet, hoor. Nee, zuster oh. Clivia, met dat charmante accent. Aan iedere vinger kan ze zo 10, 12 van zulke mannen krijgen. Oh, oh ja. ja, maar hoe denkt u dan dat ik dat zou moeten aanleggen? Huh? Huh? Nou ja, u zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met er een vrij geschenk aan te bieden: een foreur, een zo. Ja. een mooie bondmantel. Een bondmantel. Ja, een bontmantel. Ik ben dan gek. Dat kan Bruin niet trekken. Ja, een mooie bontmuts nou, Een tok van Bob. Een tok van Bob. Ja, Hoeveel denkt u dat zo'n tok van Bob wel zal kosten? Hè? Nou, ja? laat me nou even niet lachen. U Ver verkoopt ze zelf. Ik verko oh, die! Oh, nee, dat is een oude. Ik bedoel, dat is een. Uh, voor de demonstratie. Dat is een oude kat. Oh, oh, nou ja. In ieder geval moet u op een goede hart werken. Oh. Zeggen dat u zo eenzaam bent. Ja, en ja, zo. Ja, ja, ja. Nou. Veel succes. Ja, ja, ja, pardon. Goed <laughs> zat met de negentien gulden. Nou, ik dacht dat ik dat ding wel voor niks kreeg. Ja, ja. Ik heb u zo'n goede raad gegeven. Ja. Ik zal het u wel gereren. Oh, dank u. Schat, ik ben dan gek. Hij is op visite. Ze laten hem het hele huis zien. Zomaar. Ik heb vanmorgen nog met hem gepraat en ik heb gezegd... Zuster, u gaat toch niet trouwen met die meneer. Dat zei ze toen. Oeh nee, helemaal niet. Ach gelukkig. Ik. Nou toen zei ik, u moet het vooral niet doen, want uh, we vinden het allemaal een enge man. Ja. Nou toen werd ze neidig. Ik zei, uh, hij lijkt me onbetrouwbaar. Nou toen werd ze nog kwaaier. Zie, je mag niks kwaads van hem zeggen. Ze? Misschien moeten we het anders doen. Nee, nee, nee, dat is niet. Wat dan? Wat dan? Nou ja. Dan? ja. Ik dacht opeens, als we nou eens tegen hem lelijke dingen zeiden over haar. Nee, dat kan niet. Nee, Dat kan niet. Hoewel, nee, we doen het toch zeker om haar te redden. Als ze trouwt met de paraplu dan wordt ze diep en diep en diep ongelukkig. Zo, gij gampkrieg. Zo. Mooi oh, ja, echt... <laughs> Zo. Hè? zo, zo. Ja. Oh, oh, wacht even. Ik heb mijn hoed vergeten. Dan ga ik even vanaf. de bokking halen en ja. naar de cake kijken. Ja. hè? Wat is uh, zuster Clivia vandaag weer humeurig en uh, chagrijnig? Nou, tegen die visite kan ze zich zo aardig voordoen. Oh jee, ja, vooral die paraplu, meneer. Hij moest eens weten wat een fake is leiden er allemaal onder. Ja. Hé, hey, Jet? Ja. Het beuk? Ja, nou. En dan dat afschuwelijke eten wat ze kookt. Oh ja, altijd koude opgebakken aardappelen. En zo slordig. Nooit netjes in huis. Ja. Maar het allerergste is dat bazige. Dat humeurige. Och, is er iemand op de gang? Nee, die meneer is weg. Hij hey, denkt dat ze aardig is. Ja, hij moest eens weten. Nou. <laughs> Konden we maar een andere pension vinden, waren we hem zo gepiept. Hé, hey, Jet? Ja. Hey, ja. Oh. Word je nou al weg, Johan? Huh? Huh? Wat Hello. jammer. Ja. Yeah. Ja, hier is de bokking. Oh. En uh, de cake staat nog in de oom, die is nog niet gaar. Oh, ja, dank je. wel. Nou, en dan uh, kom ik vanmiddag even de nek masseren. Hoe laat zou ik komen? Nou. Ik geloof dat het over is, hè? Ja, dat hoeft helemaal niet meer. Het hoeft niet meer. Nee, nee. Natuurlijk hoeft het, ik kom om vier uur. Oh, ja, nou, tot ziens dan. Ja, tot zo. Ja, kijk, gebeurd is er helemaal niets. Maar ik stond in de gang en ik hoorde die mensen over zuster Tivia spreken. Ze wisten niet dat ik nog niet weg was. Ja, en? Ja, ik heb ze de vreselijkste dingen over haar horen zeggen. Ja, wat dan? Nou, dat ze altijd kwaad is, dat ze neidig is, dat het een feeks is. oh dat tuig, dat ondankbare tuig. Ze zeiden ook dat ze helemaal niet goed kookte. Altijd vieze kou gebakken aardappelen. En u weet zelf hoe lekker ze bakken bakt. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt al helemaal niet, hè? dat klopt helemaal niets van. Nee, ze nee. kookt verrukkelijk en altijd volledige maaltijden met een toetje. Ja, ja, Weet je wat ze ook zeiden? Dat ze zo slordig was en dat ze niet proper was. En beste meneer de Grote, het is allemaal onzin. Zij maken alles vies en zij maken altijd rommel. U weet misschien niet dat die Gerrit vroeger inbreker geweest is? Nee, dat wist ik niet. Oh, nou, dan kijkt u eventjes vanop. hè. Kunt u zelf nagaan wat er gespuizend is dat zijn huis heeft. Heus, trek u er zeker niets van aan. Allemaal leugens. Ja, ja. Dat zie ik nu. Wat dom van mij dat ik daarop ingevlogen ben, hè? Wat kortzichtig. Weet je wat? Ik, ik ga direct, ik ga direct dat opdoen terug. Ik ga terug. Zo, haha. Klivia, jij daar. En je bent alleen. Wat heerlijk. Ja. De anderen zijn allemaal boven. Oh ja. Zeg, de cake is klaar. Wil je wel een plakje? Eh uh, ja, ja, ja, ja, ja. Zo. Is de cake ook wel lekker Johan? Ja. Hij is ook wel lekker. Ja. Droog en lekker. Ja. Oh, ja. toch niet te droog? Nee, nee, nee. Kijk. Ik, ik wou het eigenlijk niet over de cake hebben. En, uh, ook niet over de bokking. Ik wou het eigenlijk over mijzelf hebben. Uh, ik wou het ook eigenlijk over jou hebben. Heel eigenlijk wilde ik het over ons tweeën hebben. Oh, nou, ga je gang, ja. Johan. <laughs> ja. Clivia, mijn persoonlijk leven is een hel. Nou, kom, kom, zo erg kan dat toch niet wezen. Zwijg alsjeblieft, dan spreek ik me niet tegen. Een hel, de eenzaamheid. Wat heb ik om me heen? Parapluus en kneudels. Dat is mijn leven, ja. Eigenlijk zou ik een vrouw om mij heen moeten hebben. Een tedere, begrijpende, lieve, zorgzame vrouw. Waarom zei waar je eh, ook? Ik, ik wou eh, de verwarming even wat lager gaan zetten. Maar ik vind je zo heet. Nee, nee, nee. nee, nee blijf zitten. Blijf zitten. Ik, eh, ik, ik wil jou wat vragen. Zou jij... Nou... Uh, zou jij een bontmuts willen hebben? Een mooie, warme, ronde, harige bontmuts van mij. Ja, ik zou het enig vinden, Johan, maar ik ben nou eenmaal verpleegster en dan kan ik geen bont dragen. Aha, en nu ben ik waar ik wezen wil. Mevrouw de Groot is geen verpleegster. Wie is mevrouw de Groot? Uh, jij, Clivia. Jij, binnenkort. Ik wilde je namelijk vragen of je mijn vrouw wilde worden. Oh, um, huh? zal ik hem toch maar niet even wat lagen. Nee nee, nee, nee, nee, nee, blijf zitten. Ik heb je iets gevraagd, Clivia. Ja, ik, ik heb het wel gehoord, Johan, maar het, het is zo plotseling allemaal. Ach, wat onzin, plotseling. Je moet het toch al week hebben voelen aankomen? Stuur me niet weg, Clivia. Uh, nou, Johan. Ja? Ik vind het erg leuk dat je me gevraagd hebt. Juist. Nee, ga weg met die hand. Ik dank je wel. Ik bedoel dat je mij gevraagd hebt. Ja. Want uh, dat is leuk. Ja. Uh, ik bedoel, uh, ik, ik, ik word natuurlijk niet iedere dag ten huwelijk gevraagd. En, en dat is dus weer eens... ...en dat breekt de sleur een beetje. Ja, maar nou moet je nee, natuurlijk even... Nee, Johanna, moet je mij even laten uitspreken. Oh. Helaas moet ik zeggen... ...nee, ik kan niet met je trouwen. Maar, maar Clivia, weet je wat je zegt? Clivia, voel jij niet dat er tussen ons beiden... ...wederzijds Visa versa een wederzijdse stroom van liefde vloeit. Nou, nee. Nou, nee. Nou, ja. Johan, hoe dan ook. Ik kan niet met je trouwen... want ik kan mijn rusthuis niet in de steek laten. Maar, lief, je krijgt van mij een huis met vijf kamers en een berghok. Maar het gaat niet om het huis, Johan. Het gaat om de mensen. Ik kan de mensen niet in de steek laten. Ze hebben mij nodig. <lacht> Ah, nee, nou, dan moet ik nog even lachen, zeg. Ja. Nou, dat vind ik groot, zeg. Maar Waarom nou, moet je zo lachen? Dan heb ik wat geks ja, gezegd? De mensen niet in de stik... Ik moet je nog eens even wat vertellen. Hè. Jij moet het eens even horen. Daarnet, toen jij in de keuken was en ik in de gang stond... Hè, toen heb ik die mensen, die mensen, horen praten over jou. Ja, de ingenieur en Gerrit en Jet en die jongen, weet ik veel. Ze wisten niet dat ik in de gang stond en alles hoorde. Hè. Over mij? Ja. Toch niks lelijk. Dat kan niet. Dat kan niet. <laughs> Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden dat jij een fix was en ik nooit drie weken later. Ja, je verzint het. Ik zweer het. Ze zeiden ook, man. Ze zeiden dat je altijd een slecht komt en vieze was. Dat was één keer! Maar ze zeiden het even goed. Ze zeiden trouwens dat je zelf ook niet helemaal proper was. Ja, ik geloof het niet. Ik weigerde er een woord van geloof. Zeiden ze dat? Ja. O, over mij? Ja. Ah, maar dat was een grap. Ze zeiden het uit de grap. Dat de donder niet voor de grap. Ze, ze zochten zich dood toen ze zagen dat ik in de gang stond en alles gehoord had. Oh. Juist. Dus ze zullen je heus niet missen. Integendeel. Nee. Nee. Ja, nou niet direct dat treurige gezicht. Hè? Au fond heb je mij. En je krijgt een mooie bommuts. Ja. Juist. Nou, en nou denk jij eens rustig na over mijn voorstel. Ik moet nu gaan. Wanneer zie ik je terug? Zometeen. Wat? Want ik wil heel graag met je trouwen, Johan, als het moet vandaag nog. Ook liefje. Ja. Nee, nee, nou niet meteen zo vloogwezig. Wat, wat, wat, wat, we Zijn verloofd? Ja, maar toch even zo goed een beetje afstand houden. Ik moet even nadenken, wat zal ik inpakken? Een tandenborstel en uh, een nachtpon en dan uh, kom ik over een uurtje. Wat? Oh, oh, je trekt bij mij in. Ja, je hebt vijf kamers allicht. Is daar een logierkamer bij? Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, nou, uh, ga dan maar. Ik ben zo gelukkig, liefje. Ja, ik ben zo gelukkig. Tot ja, straks. dan. Ja, we. Dag. Wat vreselijk, Lore. Wat ontzettend zou dat zijn. Als het waar is. de zuster? Ja, die is weg. Voorgoed? Ja. Ik bedoel... Ja, voorgoed. Ja? En ik ga met hem me mee. Voorgoed. Wat? Wat zegt u, zuster? Dan hoeven jullie nooit meer koude gebakken aardappel te eten. Oeh, ja, Hij heeft alles verteld. Hij heeft alles overgebriefd. En dan zijn jullie die bazige fakes voorgoed kwijt. Zuster, Schoen. het heeft alles verteld wat we zeiden. Dus het is waar... Ik had nog zo gehoopt dat het niet waar was. Maar het is niet waar. Het is een misverstand, zuster. Een misverstand, zuster. We, we het niet zo. Maar, we bedoelen het helemaal niet zo. Wat gaat u nou doen met Lauren? Mijn tandenborstel halen en mijn nachtpot En ik neem Lauren mee. Ik ga trouwen met meneer de Groot. Ja, maar als we het nou allemaal eventjes uit mogen liggen, dan is er helemaal niks in de hand. Zuster. Zuster, er zat een heel verhaal aan vast. Ja. Wat is er? Zeg huh? het vers. Je gaat met hem trouwen. Hij heeft alles over verteld. Alles wat we gezegd hebben over haar. Maar dat is toch zo weer recht te zetten? <laughs> nou, ons is het niet gelukt. Misschien bij jou. Maar ons is het niet gelukt. Zuster het is allemaal een afschuwelijk misverstand. En we wilden dat u ons. Wel... Hebben jullie het gezegd? Van die koude aardappel. Of niet? Ja, zuster. Maar... Maar... Hebben jullie het woord fakes gebezigd en bazig? Ja of nee? Ja, maar. Ja, maar ben je weten e e e e maar... dan, dan weet dan dan ik dan... nu genoeg. Dan kunnen jullie nu een ander te huis zoeken. Volgende week heb ik de meubel Oh Cliff, Clivia, ik vind het zo heerlijk dat je hier bent en, en dat je me wilt. Ja, dat is voor mij iets, dat ik iemand in huis heb die mij A, de nek masseert, B, de bokking bakt en C, de kneudel er kan krijgen. Nou ja, dat is voor mij de hemel op aarde. Huh? Nee, nee. Wat? Nee, nee, we zijn toch immers verloren. Ja, dat kan Al. wezen, maar ik wil eerst even de kat uit de boom kijken. Nee, de kat op de boom, dat zeg je iedere keer. Ik weet niet eens over welke kat je het hebt. Waar, waar, waar, waar ga je naartoe? Ik ga even naar de logeerkamer. Dat is toch wel een slot op deur, hè? Uh, ja, dat wel. Ja, ah, ja. Maar Clivia. Ja, ik kom zo terug, hoor. Oh. Ja. Ja. Huh? Ah. Goedemiddag, juffrouw. Wat kan ik voor u doen? Een pluutje. Ik wou zuster Clivia even spreken. Oh, nou zie ik het. Eén van die rusthuizers. Zuster Clivia spreekt. Het zal heel moeilijk gaan, ja. Zuster Clivia ligt te bed. Oh. Ja. Zou het u dan deze brief aan de willen geven? Uh, ja. Dat wil ik heel graag doen, met genoegen, ja. ja. En wanneer zou ik haar kunnen spreken? Nou, dat is heel erg moeilijk. Pardon, mag ik even? Ja, het is heel moeilijk. Hallo. Ja, zuster Clivia is heel moeilijk te spreken, ja, jij Ja, ja kom. Ja, ik, gaat u maar, ik zal deze brief wel overhandigen. Gaat u, gaat u, ja, hallo, ja, hallo. Wat, alweer? Ja, goed, ik kom direct de auto wegzetten, ja. Kalm aan, dan schreef u niet zo onbeschot, meneer, ja. Zo. Zo. Clivia. Oh, ben je al. Ja, Clivia, ik moet even de auto wegzetten. Maar zo terug. Opa? Opa? Opa? Hebt u het al gehoord, opa? Nee. Wat? Ik ben weg. Ik ben nou hier. Ah. Waarom? Ja, dat zal ik u een andere keer wel eens vertellen. Dat, dat duurt allemaal zo lang. Uh, wat komt u doen? He? Oh. kom even laten zien. Dat ze u in, in een andere zaak wel konden repareren. Voor 1,35 gulden. Zullen we zien? Ja. Oh, wat ontzettend, opa. Hij was de vorige keer al zo verschrikkelijk kwaad. Kom, kom gauw mee. Ja. Kom, er is een achteruitgang. Kom, kom door, door, het, de berg. weer, weer. door het berghok. Kom, gauw. Zo aan! Vlug, vlug. Zo, dat ben, ik. dat ben ik. Zeg, wat is dat, wat, wat, wat, Wie heeft dat gedaan? Ik. was een ongeluk. Het spijt me ontzettend. Ja, het spijt me. Wat schiet ik daarmee op? De verlichtingsornementen groeien me niet op de rug. Weet je, wat hoeveel op ding kost? Als je daar al kwaad om bent, dan, dan kan ik beter weggaan. Oh nee, nee, ik nee, lief ja niet weggaan als ze voor kwaad wordt om zo'n prul. Nee. <laughs> wat? Ik wil eerst even de kat uit de boom kijken. Ja, hey, weer die kat. <laughs> maar wat krijg jij morgen van mij? Een mooie bontmuts. Ah, en nou is het van mij. En dan wordt het een hotel, en het is allemaal gelukt, en ze zijn allemaal eruit, Waar moet u wat? He? Je komt de stofjas van deze halen, oh. die is nog hier. Nou, die kun je krijgen hoor, beste man, die ligt hier nog in de kamer. Kom maar eventjes binnen, ik zal hem even toewerpen. Vang hem maar. Zo. Ja. Ze zijn nu allemaal bij mij in huis. Nou, dat is ja. toch fijn. Ja. Wat gezellig. Ja. Wat zul jij genieten. Ja. Nou, hier komen ze er niet meer in, hoor. Kijk eens, ik heb nou de sleutel. De huissleutel van de zuster. Ja. En die komt er ook niet meer in. Nee, dat begrijp ik. Wat hoor ik nou een kat? Boete boete boete boot, boete ino! En de kaart? je de kaart? Nee, ik vloog de vogeltje. Ja, ik roep nog altijd mijn kat. Erg, hè? Ja, en komt hij niet? Nee. Oh. Ja? nou ja, geen wonder. Hè? Maar, nou ja, geen wonder. Wat weet jij van mijn kat? Ik zit een uh, rode kat met een uh, wit beftje. Ja. En een uh, roze neus. Ja, dat is hem, dat is mijn menu. Ja. Heb je hem gezien? Ja, die heb ik gezien. Toch niet dood? Nee. Toen ik hem zag, was hij nog niet dood. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of hij nou nog leeft. Zag op, waar is mijn kat? Ja, laat me los. Wat hij zegt, nou laat me los, Die is dat nou. Wij nou. gaan mijn lijf af. Kom. Hier is de sleutel. De sleutel? Ja. Van dit huis hier? Ja, altijd... Waar moet jij dat mee? En de zuster geven. Ja, want ze komt weer thuis. Ze komen allemaal weer thuis. Oh nee, geen sprake van, geen sprake van. Nou, ja, dan weet ik niet of jullie het nog wel ziet. Hè? Wat dan? Heb jij hem dan? zeggen? Zeg, zeg, zeg, zeg, de sleutel. Zeg. Zo. Zo. Ze komen allemaal weer thuis. Ja, het okay. ja. ja, is allemaal best. Ja. Als ik mijn eigen Poeteloris oh, maar weer krijg, Ik wil mijn lieve Poeteloris weer terug hebben. Mijn De eigen moeite. Zo, alstublieft, mevrouw. En dan eh, krijgt u nou nog een kwartje van mij. Alstublieft. Een beetje het moe. Veel plezier, ermee. Wat schrijf je daarop Laat Laten we eens kijken. Ah, prachtig. Mooi zo. Weer een kneudel verkocht. Dat is al de vijfde vandaag. Zeg, wordt het langzamerhand niet eens tijd dat jij de bokken gaat bakken? Ja, Johan. Mooi, mooi. mooi. En wat krijg je overmorgen van mij? Een mooie bondmuts. Zo is het ook. Bibi Wacht. en opa. Bibi en opa. Wat is dat? In het ja, berghof, berg, he? daar, door die berghof, Wat is wat, wat is de, wat is de ja, bedoeling hiervan? Nee, hebt mijn kat gekidnapt, Ja, ja, ja, ja oh. je hebt gestolen, olie geleefd, samen met mijn kat. Oh. Er is hier helemaal geen. Nee, hebt oh. in het berghok, in het manke. Wat moet dat? Laat maar maar. Nee, nooit. Ga weg, Je mag mijn huis niet binnen dringen. Laat ze eruit. het zo even. Ik heb je nog nooit een kast ja, Ik heb nog een gezien. Ik heb hier nog nooit een ja. ja. Wat gezien. Ik ja. ja. ja. ja. heb ja. nee. er nog nooit een Ik heb nog nooit een kast gezien. Ik heb er nog nooit een gezien. Ik heb er nog nooit een kast Ik nog nooit een gezien. Ik heb er maar... nog nooit een kast Ik heb een er nog nooit oh, oh, Clivia, dit was een aanlopertje. Ik bedoel, hij is gekomen op de bokkingvellen. Ik heb hem bewaard tot de rechtmatige eigenaar kwam. De bondmuts. Wat? De bondmuts, daarom wou je niet dat ik in het berg al kwam. Wat? Mag ik er een bondmuts vandaag, hè? Nee. Monster! Nee, helemaal niet. Ik ben te veel dierenvriend daarvoor. Ik kon niet over mijn hart verkrijgen. Wat ga je doen, Clivia? Wat uh, Clivia, je hebt me nog niet eens die twee verlichtingsornementen betaald. Clivia, ja.